Wij beginnen de les zoger 81. Het is een, een stukje geavanceerdere techniek, opnametechniek. Zo moet het ook zijn. Het ja? is een beetje een ander apparaat en steeds verder gaan we dit. Dus veel betere kwaliteit. We zullen zien hoe dat vertaalt zich in geluid en alles wij staan alleen moet ik een beetje eraan wennen, maar, maar dat gaat zo gebeuren, gaat wel snel de pagina t um, Vijftien. 15 uh, de rechterkolom de regel 34. Aan het einde van de vorige les vertelde ons de zoger dat de mens, uh, de zegt dat de nechamo, de zielen van de mensen, die doen de maan opstegen tot naar tot zeer ja? en Nukwa, tot de zon, tot de serampin en malgoed. Dat is alles wat wij doen. Dus niet zo dat als men dat vertelt dat wij doen dat aan uh, malgoed van Asiya, malgoed van Itzira, malgoed van, van Brianei, wij doen dat allemaal direct naar onze man gaat, naar gericht is, moet gericht worden aan... Uh, Zoon van het Zood. Waarom zeg ik dat zo? Waarom niet aan de Sia? En niet aan Bria? En niet aan de Seraïne en niet aan de Bria? Wij hebben het. Ons werk is. Al, al kunnen wij dat niet. Of kunnen wij we dat wel. Ons werk is gericht. Aan, naar aan wat? Om te doen. Omwille van het geven. Ja of niet? Iedereen die werkt omwille van het geven, die richt zichzelf direct tot zo'n vangatioed. Oké? Okay? Zelfs als het ons niet lukt, doet het er niet toe. Eigenlijk? Iedereen begrijpt het? Dus de Torah die wij leren, de Zohar en de Kabbalah, is van die kwaliteit, van die wij bereiken daardoor die frequentie lengtes, waarbij wij uh, dat die, die reken tot, moeten rekenen, onze verlangens et cetera, naar, tot de zon van het zood. Duidelijk? Iemand die bijvoorbeeld alleen leert de Torah uh, uh, verhaal Moses ging daar naartoe, of de andere religie doet erin toe. Ja, die ging daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Ook die heeft een stukje ge gebed natuurlijk. Ja? Maar zijn gebed wordt gericht, als het ware, naar een een uiterlijke kant, uiterlijke, uiterlijke van de malchut van de zoon van Assia, hey? zij richten zich tot de malchut van Dat is ook goed. Iemand die leert alleen Mishnah, Mishnahot die weten, wel die weten die uh, dus, met handen en voeten, hoe moet je doen? Ja, duidelijk, ja, de wetten. Die leert ook bijvoorbeeld uh, Midrash, de allegorische vertellingen, zijn hoger. Uh, uh, die richt zichzelf zijn, door zijn studie, als het ware. Die kan rekenen tot zon, altijd tot zon. Altijd tot zon, want de zon is de, het besturingssysteem. Die richt zich tot het zon, maar dat is nog niet het besturingssysteem. Echt is dat, natuurlijk, dat Zoon van het Zilut. Maar als iemand leert, leert alleen dus wetten, wetten, en al dat, dat soort dingen, eh, eh, eh, allegorische vertellingen, dat soort midras, die richt zichzelf, zijn man gaat, als het ware, naar een uiterlijke kanten, eh, of een uiterlijke omhulsels van eh, Zoon van Yitzira. Iemand die leert bijvoorbeeld de Talmud, en dat soort, al die wetten van uh, hoe dat gaat van de ene kant naar de andere, is erg hoog. Uh, uh, maar ook daar, zij richten zich, met, niet zij richten zich, zij kunnen daarmee berekenen, ja? de uiterlijke omhulsels van de wereld, bria, duidelijk? Ik maar wij, omdat wij zeggen dat wij willen onverbiddelijk uh, te leren geven, duidelijk, lishma doen, in de naam van de, van, de, van de hemel doen, dan is het, richten wij ons tot de uh, of strekt, strekken onze uh, gebeden, onze man zich strekt tot Zerenpien, zoon van Atsilut. Het is erg belangrijk dat wij weten hoe dat zit in elkaar. Oké, okay. dat is eventjes. Daar. Dat, weet, dat heeft je ons gezegd, dat uh, de neshamot van de, de zielen van de, de mensen. en de zielen. De zielen, Als men zegt de zielen, bedoelt hij dan natuurlijk de, de boven de parsa. Ja? Dat dat die richten zich tot die komen, die doen hun man opsteken tot de zon, tot ziren pin en nu qua van de absolute. Dat is niet dat wat ik, wat ik hier getekend had. Dat ik had gewoon niet anders getekend. Ja, dus dat is niet wat ik wat ik waar ik ik wat ik, nu, wat ik nu vertel, is niet wat op, op het bord staat. Op het bord staat iets is een extractief van bij het correctiewerk. Wat is voor ons zeer belangrijk is, dat iets bijzonder belangrijk voor ons dat we kunnen straks, als we tijd vinden, zullen we dat wel doen. We als Olim, Hazon, en dan even nu nog. Ik zal even nog een, een zeer korte samenvatting geven van de laatste zes zeven. Regeltjes voor onze les, voor de nieuwe linie. En dan die zon, ja, zon van het celut, die, die stegen op weer naar, die doen man opstegen naar Jershut. Duidelijk, ze zon gaat je naar Jershut, en uh, we as Olim Jershut, la Arikan en dan Jershut gaat naar Arikan dus die wordt één part met Abba uh, in, en dan worden ze met Aba, wie, wordt een met Abba Wuyima, duidelijk, malchuuu, dat bijna wordt één dan. Ja, en, en we aans, mi mistalki, Mistalki, mistalki, Mistaklim, en dan kijken ze naar elkaar, die Abba Wuyima, vanuit de, de Arikanpin, naar elkaar. En zij uh, doen uh, de morgen, de morgen van Chogma, van gaya, uh, verspreiden zij die, of halen zij die, halen zij die, betrekken zij die, voor de zoon, en die geven dat verder aan de zoon. Ja. Niet vergeten, Abouweïma, die zijn de doorgevers, ja, van de mogin. Arie die leverancier van de mogin, die heeft wel, die kan wel van hem, bij Abouweïma worden de mogin geproduceerd, als het ware. Ja, natuurlijk, het wordt gehad via de, via, via de eindsof, Maar Pin die levert die aan. Maar de aboehemen die gewoon doorgeven dat, distribu distribueren dat. En daarom lijkt ook de aboehemen, ja, Bina lijkt wel op de, op de malgoed ook. Maar die, de malgoed is ook het distributiesysteem voor de onderste werelden van de werelden En de Nou, dat was hem. Even... even de, de volgende, over de, de, de laatste, het laatste stukje van de vorige les. 34, erg aandachtig als je wilt. Probeer nergens aan te denken, absoluut nergens. De, de wereld bestaat niet. Niets bestaat, geen vrienden, geen, uh, geen vrouw-man-relatie. Niets bestaat voor jou op dit moment. Alleen jouw ziel en de eeuwigheid. Niets anders. Uh, 34, de rechter... קולום דרך ופירנדרתך. וזה אמרו, כי ון דשאה אל ברנש, דהיינו, פייפנדרתך, שמלה, שמלה אמן, ומפשפש, היינו, שמפשפש, זה 34. We zijn omrooi, dat is wat de zorg zegt. Kivan de Shaal aangezien de mens heeft erom gevraagd. nu, dat wil zeggen 35. Shemale man, dat hij deed man opsteken, gebed. Om het pasjet, nee, om mev aspech. Om En, en uh, onderzocht. Ja, dat is onder, onderzocht in zichzelf. Heino, dat wil zeggen, me 36, af, dat hij uh, uh, onderzocht zijn eigen daden, daden. Eigenlijk, dat is eigenlijk het resultaat van onderzoeken van zijn eigen daden. Dat is man. Onderzoeken zijn eigen daden betekent, onderzoeken mijn daden betekent dat ik ga uit die massa... Uh, uh, van wensen, van klipoot, tussen de klipoot en de, en de vonken van het heilige, dan ga ik die als het ware onder loep nemen door mijn oog. En oog is net als een magneet in, van, van binnen. En dan ga ik dan die vonken van het heilige eruit halen. Dat is onderzoeken. Dan ga ik mijn hand, mijn daden onderzoeken. Dat is bijzonder belangrijk dat de mens dat doet. Net als een goede zakenman doet ook dat. Een goede zakenman is na, na kijk nou, na een, een werkdag, die gaat niet een beetje koffie drinken, een beetje eten, dan gaat hij eventjes naar zijn kamertje, wer werkkamertje, gaat hij eventjes na, uh, alles op papier zetten van, ah, ik ga gesprek met die, ik ga gesprek met die, ik ga dat en ik dat, allerlei, allerlei berekeningen maken, nou, en dan gaat hij weer rustig dan is de naar dat is allemaal belangrijk, alles belangrijk, absoluut belangrijk om dat, om na elke dag of, of, uit, of op zijn minst één keer per week, na nee, vrijdag bijvoorbeeld, om echt zitten, een paar uur echt alles te onderzoeken, wat heb je gedaan elke dag. Elke dag doen kleine, kleine notities, want het is precies hetzelfde komt uit het geestelijke werk. Duidelijk. Elke dag kom je thuis, ga je dan kleine notities maken. En eigenlijk tijdens jouw werk moet je het ook doen. Dus dan anders vergeet je dat. En dat is, hoef je niet te vergeten, maar dan moet je dat op een rijtje zetten. En dan ga je ook bijvoorbeeld telefoongesprekken, moet je ook dan kijken. Wat heb ik gedaan? Ja, de hele, de alles gaat naar de, naar de volmaaktheid. Dus wat heb ik gedaan in dat, dat telefoon? elk telefoontje wat jij hebt gepleegd bijvoorbeeld, moet je daarna even van binnen al die. Punten, al die vier punten verbinden in jezelf, ten, ook tijdens het telefoontje, en dan ga ik gaan kijken, onderzoeken, wat heb ik nu misgedaan, wat heb ik niet goed gedaan, wat heb ik goed gedaan, ja, dat soort dingen moet je echt goed, goed doen, dan ga je perfectioneren jezelf, je gaat de feedback met jouw innerlijke krachten doen, dan wordt het, oh, tot, dan gaat het bij jou straks, tot, wordt het tot automatisme. Automat, dan verkrijg je langzamerhand het systeem van jou gaat werken. Automatisch gaat die werken, zoeken automatisch naar een optimale, naar het optimale, de optimale oplossing. Duidelijk, als je zoiets gaat, gaat jezelf aanleren en niet zomaar spontaan daarna. Oké, okay, spontaniteit is heel, heel belangrijk, maar dat moet een absolute discipline zijn. Ja, hoe meer, hoe meer discipline, hoe, hoe, hoe, de, hoe meer is de ware spontaniteit? Het is die gaan gepaard met elkaar, waarom zijn twee lijnen? Eindelijk, in de rechterlijn ben ik spontaan, onverbonden, ongebonden, vrij als vogel, ja, en aan de linker lijn heb ik een absolute, absolute onderzoek nodig. Absolute, uh, uh, uh, onderzoek, discipline heb ik nodig, et cetera. Die tussen die twee, dat is de mens, denk right? ik. En niet zomaar even, even, even de dag zo doen, even... Elke telefoontje moet het zinvol zijn. Je moet het ook, dat als je pleegt het telefoontje, dan moet je dan bij zijn. Niet zakelijk zijn, dat is onzin. Dat is allemaal... Uh, allemaal fantasie, men denkt dat men alleen zakelijk kan zijn, absoluut niet, nooit, de andere klant zal je nooit, nooit dat voelen, dat jij betrokken, je moet altijd bij, bet, betrokken zijn bij jouw klanten, doe er niet toe wat jouw klanten zijn, of dat de mensen zijn, of dat, in, of dat onderdelen zijn van het schip, je moet erbij betrokken zijn, ja, als je mag, bepaald, bepaald, on, bepaald detail in een schip, dan moet je dat halen in je handen, moet je daarmee relatie hebben. Alles leeft. Alles is belangrijk, hè? Dus, dat is echt belangrijk. Dat is dat onderzoek waar je het ook over spreekt, geestelijk onderzoek. Wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik slecht gedaan? Heb ik iets gedaan met een... Goed bedekend, ik kan ook goed doen, schijnbaar goed doen, maar mijn intentie was om, om iemand toch wel een beetje, een beetje belazeren. Een beetje, niet te veel, maar een beetje toch wel ik heb het goed gedaan, perfect, ik, was het, ik heb het... Goed, goed belast goed, goed aardig belast. Ik op een goede manier, ik hem echt lief, ik kreeg hem zo lief aan, et cetera, et cetera, dat is onderzoeken, dat is onderzoeken, ja, het onderzoek moet zijn, hoe eerlijker jij met jouw, met jouw systeem bent, hoe sneller, hoe spontaner gaat jouw systeem opgebouwd worden, jouw systeem wordt opgebouwd naar de waarheid, dan zal het later automatisch zal jouw systeem van, in, van binnen zoeken naar optimale oplossingen. Je hoeft daar niet eens daarna na, te, na te denken. Natuurlijk, altijd moet je wel die, die feedback hebben. Maar het systeem zelf van binnen zal je, geen, la, zal je niet laten fout gaan. En dat is iets geweldigs wat je leert met de kabbala. Dat is iets wat zelfs de wildste fantasieën, Jij soms komt, en dan komt er zo'n, van binnen, even zacht, zacht windje zo, in, binnen jezelf. En, en alles wat je alle hele, het hele gebouw, het hele paleis wat jij al nu, vandaag al, ber, uh, al opgebouwd voor jezelf, dan, oh, nu ga ik dit idee, ga ik dat wel ver. En dan gaat het ineens in, in, in, zacht, zacht, geen, geen tyfoon, hoe zeg je dat? Ja, geen geen, geen, geen wind, zo'n wervelwind, maar gewoon even, en dan gaat al, het hele paleis gaat weg, en jij, jij hecht je vandaag aan dat, aan dat nieuwe idee, jij dacht, dat oh, is de great, dat is echt geweldig, en jij ziet dat het van binnen jou, van binnen dat komt, dat je zo zacht vindtje, en dat zo, en wacht, wacht, al jouw plannen, weg, en jij bent tevreden, want jij weet dat dit klopt, Eindelijk, Met al je hoofd heb je het allemaal berekeningen gemaakt. Geweldig. En dan opeens kwam het zo van binnen. En, en jij weet dat het, dat het. En jij bent dankbaar daarvoor. Dat jij bent verlost van van wat, wat van wat van, van jouw eigen eh, alleen verstandelijke jouw verstandelijke eh, bredinier etcetera etcetera. En, en en omgekeerd. Soms gaat het zo en je voelt van binnen dat is dat is moet je doen. En vaak is het net zo, of het, het spontaan, alsof je dit niet wilde. Alsof het, jij voelt dat het, jij moet het doen, dat het niet jouw idee is. Dat is dat wat hij zegt. En dat brengt, daardoor komt de maan. Dat is dan als resultaat van die, van die berekeningen, dan, dat is dan het ophalen van crème de la crème. Haal je dan op wat jij nu in staat bent te doen, ja, met jouw krachten. Wat je nu in staat bent om eruit te halen, als je dat mengen moest. Dat is man. En jij brengt het, en jij brengt het omhoog ter correctie. Jij geeft het als het ware aan de hogere om dat te laten doorlichten en corrigeren. Dus man betekent dat je klein haal eruit. Het is niet alleen het uh, geef, geef, geef. Gebed, ja. gebed, geef. geef, geef. Ja, no? uh, maar dat betekent dat ik al werk gedaan heb. Had ged na mijn werk, ik heb al werk gedaan door uh, mijn, mijn verspijs, wat ik heb gezegd, om, aan mijn om onderzoek, heb ik het onderzoek verricht, ja, binnen mijzelf. Ik heb de bruikbare vonken eruit gehaald uit dat meng mengelmoes, van die, wat ik wel in staat was. Vandaag te doen. Ja? Dat heb, ik, dat heb ik zelf gedaan. En dan geef ik dat mengsel al, uh, dat, dat man, wat wij noemen dat, aan de hogere, hang ik, hang ik, geef ik het aan de binaseer. aan het binnenmaal goed, aan van de hogere, hang ik aan hen, ik heb het is niet deze, de, deze tekening, deze tekening. En dan die hogere, die haalt het mijn man omhoog en daar wordt het gecorrigeerd. Op uh, groter gebracht naar krachten het. Kedij, dus de mens, dus nog een keer, 36, dus de mens gaat me verspezen, die gaat eh, onderzoeken, me maasaf zijn daden. <coughs> Kedij legaalot, a zon, le zivuk, hebben Waarvoor heb ik het gedaan? Kijk naar nou wat je zegt. Op dat, om, op, uh, op dat de zon zi, tot naar zivuk zouden kunnen komen, bij de abovoima. op dat zoon, mijn man zou mijn man zouden op, uh, op, op, op dat de zon, mijn man uh, naar ababe uh, zou uh, brengen. En die zoon die gaat daar die abovoima mama en papa om hen, hen tot zivuk brengen. Dus, behoefte, prikkelen, prikkelen de mama, en dat, daardoor wordt het... En dat prikkel, dat prikkel komt alleen van de mens af. Zonder de prikkel van de mens, niets wordt ontvangen, niets komt van boven. Dus door onze prikkels van beneden, geeft men ons van boven. Eigenlijk, alleen door onze prikkels. En, oké, okay, de heino, dat wil zeggen, 37... We is takla, zoals de zover zegt, om aandachtig te kijken. Begdeische abbewe jima, is wa ze. Wat betekent dat? Zodat de abbewe jima naar elkaar zouden gaan kijken. Ja, kijken is kracht, zien is kracht. Dus de abbewe jima kijkt naar elkaar en hij geeft het aan haar. We jemshihu gochma en zij zouden 38 jemshihu en zij zouden en zij zullen de gogma aantrekken. Okay. Punt. Hij gaat dus el elke treffend woord van Zogar onder loep nemen. Waarom zegt Zogar dit in de of dat woord? En dan de Zogar zegt verder 38 na de punt. Uleminada midarga darga ade 39, sof, dargen. Ik zal direct dat vertalen dus. Nou, van punt tot komma of van punt, komma tot komma, dan kan je dat, kan je volgen. O laminade, laminade betekent om te, te leren kennen, om te weten, om te leren kennen. Midarga, lidarga, van een treden naar traptreden. Ade, 39, sof, kooldargin, tot het einde van alle... Trap treden. Ki harat hoch ach ma. Na de komen. Ki harat ma hanim shek het. 40 alidei. En dat is niet goed geschreven hier, moet het eerste de tweede, het tweede woord van de regel 40 moet het aien zijn en niet koef. Ja, het tweede woord, de eerste stelt niet koef, maar aien. Uh, 40. Al-IDē, al man, we, zivug, kanal, nikrabashem yidia. De eerste regel bovenaan. Van de linkerkolom. O, o, nikra chokma. Al-IDē zal vertalen direct. Uh, 39 na de komma. <coughs> Kiharata hochma, want het scheinen van hochma, hanim schehet, die aangetrokken wordt. 40. alidei aliaat man, door het opstegen van man, we kanal en de ziwoeg die daar plaatsvindt. Bij de abu -Iyman. Nikra bashem jidia, kijk nou, dat heet in de naam jidia kennen. Zie dat? Het opsteken van maan en daar ziwuk dan heet dat heet kennen. In uh, de linker kolom, de eerste regel. O oh, Nikra chokma, alidei ali had dat. Of heet het ook chokma door. Had door de daad. Daad is sfera daad, tussen chokma en bina. <coughs> en dat de daad, het woord daad, ook betekent ook letterlijk, betekent ook kennis. Ja? Weten. Ki hazon, haolim, twee, leman, nifhanim, sham, lefkena daad, laba, wo ima. waarom is het zo? Omdat zon want de zon en van enukwa, vanatselud. Haolim le man, die als man opstegen. Twee, Nifhanim sham, die heeten daar, Nifhanim sham, Lifkinad dat, ze heeten, ze, nee, ze worden geacht daar, als dat voor abbevoima. Ja? De sfera daad. Waarom het is de daad? Omdat zij staan dan, dat man die komt van beneden, die komt te staan tussen aboehima, ja. En die komt in net, dat is hoofd. Dus de zeer maakt zichzelf daardoor, als het ware het tot hoofd. En die komt tussen aboehima. En dat is dan daad. Gochma, bina daad. Papa heeft chogma, wijsheid. Mama heeft uh, bina, Intuïtie, begrepen, en, en aan, een wordt het aan, een zon, aan de lagere, aan de zoon, aan de zonen, wordt doorgegeven, wordt kennis, ja? weten, et die hebben dat nodig. Die, die uh, Hema, uh, drie Hagormim, Uh, want zij, de Zon, wie zijn zij? De, de Zon, want de Zon, drie Hagormim, zij veroorzaken, zij tussen hen, tussen Abowim. Duidelijk. Dus als wij de maan opdoen, opstegen, als wij ons opwekken, voor de ons decor opwekken bij ons en dat gaat dan naar zoon en de zoon gaat naar Abuwima afhankelijk van de kracht van mijn, van mijn, van mijn uh, man. Eerst naar naar na, we zullen leren dat eerst gaat hij daar naar Ishsud daar is ook Abuwima bij, bij Ishsud daar is ook papa en mama ook Hochma en bina ook daar wordt ze wouken maakt. Maar dan is het, we zullen het zo, zo leren, geweldig, hier, ons, hier, ons in deze, in, hier in deze, op deze pagina zal je ons enorm veel dingen laten zien, hoe dat zit in elkaar. Eerst naar, naar, naar Yishud. Daar verkregen wij ook een zekere, verkregen wij Gadlood Alef. Verkreeg men dan uh, Gar van uh, Bina, van Neshama. En als men nog verder gaat, dan man, steeg de man van Jirshus, steeg naar Yima En daar verkreeg men uh, de gar van Gaya. En dat is het doel van alles. Ja? Om die Gaya, het licht van Gaya, naar beneden te brengen. Dat is het licht van de, het leven. Dat geeft leven, dat breekt alles. Alle facetten, alle, alle ziekte, alle. Uh, alles wat, wat, wat uh, zonde, die als gevolgen, gevolgen van alle zonde, dat breekt door. En zuivert en bouwt op. Het is dus echt de uh, uh, mogen van Gaia. Dat is dus de, het belangrijkste wat we moeten doen. Waar we moeten naar streven. Uh, we uh, drie na de punten. En de zivouk heet in de naam van jediya kennen. Interessant, de Zivuk is kennen. Na vier. Milashon. Weyada Adam het gehava Uit de uitdrukking uit de Torah, daar staat geschreven. En Adam leerde zijn vrouw kennen. Leerde zijn vrouw kennen. Het is geen euforisme, ja. Dus men dat, weet je, men, men begreep het niet. Men denkt dat dit alleen maar een een, een, blue, een, zo een beetje zo'n euforistische, ja, zodat so het om dat de Torah kan niet spreken, of de Bijbel kan niet spreken, in dat spreken in de termen gewoon plat, ja, zeggen dat dat. Maar dat is heel de ook de bedoeling. Dat het zivuk is kennen, leren kennen, heel? Chogma kijkt naar de bina, daardoor wordt het kennen. Chogma heeft in zichzelf dat kennen, maar het is niet uitdrukkelijk, het is niet, uit, het is niet, uit, is niet uitgekomen als het ware. Uh, bina is intuïtie, hij heeft ook kennen in zichzelf, maar het is niet kennen. Ja, het is nog niet het kennen zelf. En wanneer zij in elkaar komen, Chogma geeft aan die bina wijsheid geeft aan de intuïtie, intuïtie als het ware die, be, die omhult de gogma alleen gogma is wijsheid is geweldig, maar alles zit erin natuurlijk, maar die samenhang van tussen lagere, mannelijke en vrouwelijke, gogma is mannelijk, intuïtie vrouwelijk die intuïtie die bekleedt de wijsheid en dat maakt de ware realiteit dat maakt de waarheid ik. En ook in elke oplossing moet het ook zo zijn. Niet alleen met je kopie. Niet alleen met wijsheid proberen. Maar de wijsheid plus de intuïtie. Ja, en niet altijd zo proberen alles te overstructureren. Alle regeltjes. Kijk nou hoe in Nederland wordt het stap voor stap. Het land was absoluut overgestructureerd. Zoals so geen ander. Alles was aan regels. Onderworpen. Under Kijk nou, nu wordt het soepeler. Ja, yeah, niet alleen zo, regel, maar wordt het veel soepeler. Je moet altijd inbouwen in jouw systeem, zit ook in de tien sferot. Jawel, zit ook in de tien sferot, of in vijf sferot, zoals so ik zeg, zit altijd ruimte voor een uh, onbekende. Je moet altijd uh, een ruimte laten voor het onbekende. Ja, duidelijk, voor wat jou, voor jou onbekend is. Je moet geen probleem beginnen gaan oplossen of iets proberen zo oplossen dat jij wil dat voor 100 als het ware, bemachtigen. Of begrijp ik dat, ja of niet, dan wat ga je dan doen? Als belangrijkste factor ga je dan, dan, over, uh, ja, dan overboord gooien. Ja. Waarom? In elke tien sferot moet je zien welke. In elke tien sferot bestaat gogma, Ja, in tien sferot. Chogma die eigenlijk de gar, die eigenlijk niet bevatelijk zijn. Eigenlijk, wel straling komt daarvan als het ware als ormakief, als omringend licht. Maar het is niet bevatelijk. Je kan het niet bevatten. Je kan wel gebruik van maken als het ware als resultaten, als gevolgen van het stralen van. ...van Keter Bina, dat kan je wel. Maar het is niet gegeven aan ons. Duidelijk. Alleen de zeven onderste sfero, dat is wat bevat, dat is wat, dat is, ons werkterrein. Dat is de wereld, duidelijk. Mm -hmm. Daarom altijd weet dat er bestaat Ketergogma Bina die wij overhoofd kunnen zien. En als je zegt, nou oké, okay, Ketergogma Bina, die is er niet, Ik alleen... Daarom is het in onze wereld, wat doen men als... Zinnenbeeld van alleen zeven sferoot. Dat is wat men ontvangt in onze wereld. Maar dat ketochmabina, alsof die niet bestaan, zegt dat, nou, wat ik niet, wat de boer niet weet, eet die niet. Heellijk? Maar die bestaan wel. Ja, ketrochmobina. We, we kunnen niet daar penetreren, we kunnen dat niet weten, maar we kunnen wel dat indirect als het ware kunnen we wel gebruiken. Ja? Ondefinierbaar. Uh, vaak, maar goed, maar toch wel, moeten we dat leren, en hoe dat, hoe dat te leren, door te komen, naar jouw jezod. alleen vanuit jezod kan je ook, gaar zien, ja? jouw gaar, dus de gaar, de drie eerste, kan je wel, uh, in zekere mate zien, niet door binnen, naar, via de innerlijke, via de innerlijke, kunnen we niet, Keter uh, bijna van binnen naar binnen ontvangen, via de innerlijke kant, maar wel via de oormakief, via de buitenkant kunnen we dat wel ontvangen, ja, maar dat is dan, kunnen we wel dat maken, maar alleen via de buitenkant, daarom zeggen we dat komt licht, Gokhmabina komt uit de ogen, ja, het daalt naar beneden, ook bij ons precies hetzelfde, gaat het vanuit onze ogen, oren, ja, bewezen van sprekers zoals de ogen, oren, neus en mond. Die vier plaatsen, die gaan daar naar, naar beneden. Hoe? We zullen dat allemaal leren dat de wereld dat ziet. En dat gaat tot onze midden en gaat ook naar binnen. Naar, naar, als het ware, we zullen het allemaal leren hoe dat gaat. Ja, dus dat is het geheim wat, wat... Daar zit alles, maar daar moeten we stap voor stap dat door, doorkomen. Dat, dat is iets wat... Uh, maar dan je Yesod moet je activeren, steeds activeren die jesot. Ja? Jesot, de Yesod. Ja, Yesod, wat het goed kunnen we niet aankomen, maar Yesod wel. En Yesod heeft twee kant, twee. bovenkant, dus Yesod zelf, en ateret Yesod en de kroontje van Yesod. De kroontje betekent beneden. Niet zoals wij dat doen, denken. De kroontje is beneden. En die twee dan zorgen dat, dat als je dan Yesod, met Yesod had, uh, je met Jesod gaat weerkaatsen, dan verkrijg je Gadlud Alef. verkrijg je dan dit uh, grote toestand waarbij jij waarbij licht uh, gar, of licht van het hoofd ontvangt, maar dat licht heet Neshama. Neshama kan je ontvangen door weerkaatsen vanuit je En van het van nog onder Onder de jesot bestaat nog het tweede gedeelte van Yisod, dat ateret Yisod, en daaraan kleeft als het ware de malgoed aan als puntje. Daaruit kan je dan kan men Gaya. ja de Mochin van Gaya ontvangen. Dus van duidelijk iedereen, Yisod heeft twee. Dus van boven Yisod, van van de Yisod zelf kregen wij dan Gadlut Alef, oftewel uh, het licht, uh, het licht Neshama. En van de onderste isot, so dat kroontje van dat daar verkrijgen we dan uh, mochin dehaya. Kom wel, stap voor stap. Dus uh, vier na mena, de punt. We zeggen Oleminada 5. olemenada vijf dehaya nu lehamshicha mochin basota dat mid, Midarga Zes, le midat, shell, madrigat, abo, ima, el de madrigat, azeiran pin. Dan kunnen we afmaken deze zin. Aad, sof, koldargin, de hainu zacht, mi pin, el hanukva, anikras, sov koldargin. We gaan nu stap voor stap komen we tot die noe kwaf, tot die, die malgoed. En daar vertelt hij ons geweldige dingen. We zeggen, show me, en dat is wat hij zegt, de zoger. De regel 4. Hule me en om te, om te leren kennen. 5. De heino, Dat wil zeggen. Le ham shi hadat basot Om de mogin aan te trekken. In het geheim van Daad. En ook via Daad wordt ook de, die in naar beneden getrokken. Ja? Dus die Zeren die stijgt op naar, naar Jersut. Let op. Zeren Zon stijgt op naar Jersut. Ja? Daar wordt Zivuk gemaakt. Want Jersut heeft ook zijn eigen uh, kochmaïen bina. En daardoor, daar bij Jirschut wordt Zivuk. Wordt tussen Chogma en Bina, en daaruit, daar wordt, dus niet bij Ambo, ja, maar alleen bij Yirsut, en daar wordt er getrokken, aangetrokken, der, door de Zivuk, wordt aangetrokken eh, eh, Neshama, dat weten we, ja, en hoe, tussen hen komt die man te staan, ja. komt die man van Zon, van Zeranpien en wat is staan, tussen, tussen Chogma en Bina van Yirsut, en dan, en dan, die prikkelt, als het ware, die hoogmaaien van Yersud, om ze te maken. Hij zegt, ik wil, hij heeft gebrek. En, en, die, en die ook pusht hen om, als het ware, die, en wat gaat het gebeuren dan? Okay, dat? wij weten dat, hoe dat allemaal gebeurt, tot tot zo, gaat het, et cetera. En dan komt het, bij die Yersud, wordt het ontstaat, het de middelste leen. eigenlijk rechts en links, er wordt een middelste lijn on, ontstaan. Hoe? De papa, die maakt concessies. Ja, die wordt so, word dan niet zo so, uh, streng, als het ware, De papa. Die kijkt keer toe naar mama. En de mama wordt ook niet zo so afzijdig. So, ja, zo. So, en mama gaat ook naar hem draaien. Dus mama ook maakt concessies ook. Ja, naar, naar, naar papa toe. En zij maken dan deze boek, en zij verkrijgen de derde lijn. En zij verkrijgen iets wat, en dat geven zij de kracht, geven zij aan die, aan die zoon die daar staat tussen de abu, tussen de, tussen de chokmah en bina. En dat heet daad, ja. En hij verkrijgt dan daad. Duidelijk. Dan verkrijg je dat. Wat gaat het verder gebeuren? Wat voor, voor, voor daad is dat? Daad is het zo. Dat van middelste alleen wat die verkrijgt, die zoon. Die verkrijgt van Abba, verkrijgt je dan chassadim. Ja, waarom? Omdat die heeft, dat komt, daad komt van pin, ja. pin van de zoon. zoon wat wat hebben zoon nodig? Chassadim en Gwurot. Natuurlijk, dat is, dat is dan zit Chochma natuurlijk ook, maar de kracht van de Zeerampien, overal waar Zeerampien is, is allemaal Chassadim. Is Als Chassadim zijn in, de, in het hoofd, dan zit wel Chassadim, maar natuurlijk van de kracht van Chochma, maar het is altijd Chassadim. Dus wat is dan de daad? Daad verkrijgt in het hoofd, verkrijgt Chassadim van Chochma. Van Chogma verkrijgt hij dan Chassadim. En van de Bina verkrijgt hij Gvorot. Dan heeft die daad, de, de gezant ja, van Zerenpien, in het hoofd. Die verkrijgt dan Chassadim en Gvorot. Ja of niet? Van, wat kan die nog meer hebben? Van, ah, van de Chogma heeft hij Chassadim. En van de. Uh, waarom? De Chogma heeft zichzelf afges afgeschwakt voor hem. Ja, compromis gemaakt had. En de Bina heeft zich ook afgeschwakt voor hem. De Bina was echt, uh, uh, die heeft zich ook zwakker gemaakt. Dus alleen maar Gwroot bleef. Dan heeft die Daad twee. De Daad heeft dan, aan de rechterkant heeft die dan Chassadim, vijf Chassadim. En aan de linkerkant heeft die dan de brood, de wortels daarvan. En aan de linkerkant heeft die vijf, de bronnen van vijf Gwroot. Nou, nu heeft hij dat ontvangen. En dat is dan de middellijn. Dat kan naar beneden gehaald worden. Waarom? Chassadim, geen probleem. En da. daar zit binnen, binnen die Chassadim zit wel Gochma. Maar dat is dan Chassadim. Ja, of niet? Voor Chassadim was er geen, geen simtzum. Ja, geen verbod is om Chassadim onder, ja, onder de, eronder, naar onder te, te halen. Geen verbod. Dus dan gaat die daad nu stralen naar, als het ware stralen, betekent terug. Hij kwam van beneden, niets verdwijnt in het geestelijke. Die daad kwam van die zeefers verrot van beneden, van, ze, van zeer en pienenuk. Die, die keert nu terug naar beneden en natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. Die daad blijft ook zitten, daar tussen gochma en Duidelijk, die halen nooit meer eruit. Natuurlijk kan de mens kan ook slecht, slecht gedragen zichzelf. En ook dan betekent dat wat hij had bereikt, nooit kan het, nooit. Het is, de schepper is uh, het licht, kan je niet comedie spelen met licht. Als het, iemand heeft iets goeds gedaan ooit, kan nooit, geen niemand kan het van hem ontnemen. Heellijk? Het kan zo zijn dat als hij, nu, als, hij nu, als hij nu gaat zondigen, slecht leven, dan natuurlijk gaat hij klappen ontvangen natuurlijk, <laughs> je kan niet beroepen jezelf op, wat, oh kijk vorige maand was ik, was ik wel bezig, hier ging ik me wel bezig met de kabbala, maar nu niet meer, en nu ga ik slecht leven, nou gaat hij jou helpen daar, wat je toen had gedaan, blijft altijd bestaan maar nu maar nu ga je klappen, voor vandaag leven we, vandaag kreeg, kreeg de mens klappen van de zweep ja, omdat ik vandaag, mijn, ja leidelijk, maar wat je gedaan hebt blijft altijd bestaan, daarom ook de daad die geeft nu door naar Zeranpien en ja? Die geeft door aan Zeranpien. Wie gaat het allemaal overdragen? Zeranpien verkrijgt nu beide, dubbele. Daarom bestaat de wet, dat de zoon verkreeg dubbele. Ja, de Joodse wet, dat de zoon verkrijgt dubbele. Ja, de eerstgeborene. Maar het is geestelijk. Waarom? Omdat nu verkrijgt zoon de Zeranpien. Hij was, dat, was tussen de uh, Abouim, tussen de Chokma en Bina. Hij houdt beide naar zichzelf toe. Aan hem wordt gegeven en Chassadim en Gvorod. Hij heeft die Gvorod niet nodig. Hij geeft aan zichzelf, hij houdt voor zichzelf, die Chassadim. En aan de Noekwa geef je dan die Gvorod. Zo so wordt het verdeeld. Even tussen het. Heel belangrijk. Dus zij krijgt die guoro, de dien ook, dien. Waarover we dien, waar we wij allemaal zo so een beetje huiverig zijn voor die din, din, de dien, voor het ervaren van dien. Dat wij willen natuurlijk vluchten van de dien, et Dat heb ik een beetje opgetekend hier op het bord. Proberen we dat straks over de dien spreken. Dat is praktisch iets wat ik op het bord heb geschreven. Dat kan je gebruiken tot. ...tot je laatste snik... ...ook ik ga je kan het ook gebruiken... ...tot mijn laatste snik... ...en daarna nog meer... ...verder, verder... ...het is allemaal eeuwig proces... ...wat ik had opgebouwd... Op, ...gewoon in de, in de woorden van... ...onze taal... Gewoon, ...gewoon menselijk... ...heb ik hier opgebouwd... ...als je gaat trainen dat wat daar staat... ...dan... ...concreet ga je dan... ...geweldig snel vooruit... ...maar je moet wel doen... ...je moet wel luisteren... ...je moet niet... ...alleen maar met je hoofd doen... En ...of... Alleen zeggen, ja, ja, maar doen wat je wil. Ik vertel niet mijn eigen verhaal, ja? Ik vertel ook, ik gebruik het ook. Maar als je dat gaat toepassen, dan zal je voor de wind gaan. Oké, okay? 100%. Maar dan moet je wel toepassen. Consequent, jij moet het doen. Oké, okay, dus wat hij zegt ons. Uh, <coughs> Laminada, zegt hij. We en dat is wat hij zegt. Laminada, vier na de punt. Lemenade, om te, we te, we te, te leren kennen. Vijf, de heino, dat wil zeggen. Leham hem mochen. Om morgen aan te trekken. Basota dat. In het geheim van dat. Ook via dat. mimad midarga Zes, lidarga Van een trap treden naar, naar een trap treden. Dus van boven naar beneden. Ja, of niet? De zon is nu geweest. Bij, waar? De zon die stond... Het zij bij Yersoet, ja, het zij bij Yersoet, bij Hochma, tussen de Hochmau en Bina van Yersoet. Het zij nog hoger, bij Abou dus bij, ook en Bina, maar dan Iyma, ja? dat is Ja? Dus die gaat van boven nu alles naar boven, naar beneden trekken. Stap, trap treden, voortrap breng je dat naar beneden. Ja. alleen veroorzaakt door mijn man, ja, wat ik heb opgebracht. Alles nu gaat naar beneden. En wat is het eindpunt? De mal goed. Ja, de mal goed is hij. Okay. Middat schel madrega madregaat abu jima elamogin zeven de madregaat azeranpien. Kijk nu wat die zegt ons. Van één trap treden naar een andere trap treden. Hier gaan dachtig nu, wat hier staat geweldig, wat iets, wat we doen. Zes. Wat betekent van één trap treden naar de andere trap treden? met dat shell madregat abu van de dat ja, Het is dat of de kracht shell madregat abu yima van de traptraden abu dus hij zegt niet van hier maar ik had tussen tussen gezegd dat kan ook hier zijn dus van de dat van de traptraden van abu dus tussen de abu was de dat el hamochin tot de mochin van de madrigaat zeerampin, van de uh, traptreden van de zeerampin, wat betekent de mochin? Ook weer betekent mochin van, betekent ook hochmabina, daad van zeerampin. Dus die wordt getrokken, dus nu, van die daad naar zeerampin, naar de daad van zeerampin, naar zijn eigen plaats. Deel? Want nu hebben wij, hebben wij daad van, dat betekent dat de, de, tussen die drie, tussen de Chogma en Bina, Yima, wordt de derde lijn gevormd, ja? de derde tussen hen. En dat geeft aan, eigenlijk wat hij zegt ons, dat tussen Abouïma, ja, ontstaat het middelste tussen hen, naar krachten. Dus papa geeft toe, en mama geeft ook toe. En dat ontstaat tussen hen, een zekere realiteit. Trouwens, dat is ook belangrijk. Dat is ook, dat is de realiteit tussen man en vrouw. Niet wanneer ze eh, kibbelen met elkaar. Er bestaat absoluut geen realiteit. Want er is geen realiteit tussen man en vrouw. Geen enkele, op geen enkele manier kan het zijn. Behalve dat wanneer hij toegeeft en zij toegeeft. Niet dat zij doen het voor zichzelf ik geef geven toe. Weet je, of soms is het zo dat zij geeft toe omdat hij is zo. Uh, Brutaal, dan zegt ze, nou, ik geef toe, weet je. Dan. Dus als zichzelf onder hem leggen, als het ware. Of, of, of omgekeerd. Ja? Maar toegeven betekent van binnen dat je geeft toe. Hij wordt minder mans, als het ware. En zij wordt minder, minder, uh, niet, niet vrouwelijks, maar, maar minder, minder voor eigen, alleen maar voor zichzelf. Je wil het op een andere manier. Tussen hen wordt het dan de, het compromis, en dat heet, heet het heet daad van Abou De kennis van Abou van, van een man en een vrouw. Dat is tussen hen een vorm van verstandhouding, een vorm van kracht wat tussen hen nu ontstaat. En dat deze alleen, deze kracht kan ook, uh, ook uh, floreren zijn voor hun kinderen. Eigenlijk. Niet het karakter van de vader, pa, pa of ma, maar juist dat middelste, duidelijk. Wat zij maken met elkaar. Hij maakt compromis, zij compromis, dan ver, creëren zij ook huis, thuis, een sfeer van die daad van ababwe ima. Duidelijk. Niet van hem, hij als het ware. Een stukje van zijn eigen, alsof hij een stukje van zijn persoonlijk, persoonlijkheid prijs geeft. Omwille van, ja, omwille van shalom. En zij ook dat doet. En dat tussen hen bleef dan daar, die kracht, gehangt in, in, als het ware tussen hen. in? Ik heb het ook veel mee, ik heb het ook meegemaakt. Niet veel, soms heb ik het meegemaakt. Ik had ook een grote rabbi heb ik, uh, meegemaakt. Ik weet niet of die nog leeft. En heb ik gezien, was iets geweldigs. Natuurlijk, ik was nog niet met kabbalen bezig, hij was een grote man. En uh, zijn vrouw die ook, die liep zo, echt nog, ze waren wel echt zeer. Ook religieus, maar ook. En zij liep zo. Haar, haar postuur was. Haar manier van lopen was. Ik dacht aan Sarah. Of toen ik haar zag. Ja, aan Sarah aan die Zo. So, net als stralen, ja, Absoluut iets. Speciaals was het. Maar dat is nog van oude generatie. Van. Nieuw. Deze generatie. Weet ik niet wie dat heeft. Maar. Iets. En ik zag in zijn studie, in zijn kabinet, in, in, in zijn werkkamer. En ik voelde net of de hele, het hele, de hele ruimte was vol van licht. Vol van licht. Met gezin, zo'n gesprek met hem. Veel jaren geleden was het. Toen ik op zoek was nog naar het geestelijke... En ook, hij is ook niet, niet, dat in die tijd was het wel zo, maar, hij was ook geen kabbalist, maar natuurlijk, hij had wel, hij had wel gebruik, hij had wel geleerd van kabbalen, zonder meer, maar meer van de kant van Hasidim, een beetje zo, maar erg groot, van nog van de oude, echte, goede rabbies die daar waren nog, ja? maar dat die straling was, want tussen hem en haar was dat zo'n veld, wat hier, wat zogar ook spreekt daarover. Waarbij hij niet de baas wilde spelen, en ook zij niet. En dat zie je, zag je dat wel in het geheel, hangen zo'n sfeer. Voor kinderen is het ook absoluut heel, heel, heelzaam. Ja, voor kinderen is het echt een balsam. Ja, wanneer dat zo gebeurt, wanneer dat maar dat doet er niet toe. dat wil niet zeggen dat een man moet thuis zijn, et cetera, een vrouw. Als een vrouw, wat ik zeg, bedoel ik altijd geestelijk en niet een man vrouw. Als een vrouw alleen is, ook, of een man alleen, dat, dat, dat, als de man zelf of een vrouw zelf tussen zijn eigen gogma en bina shalom kan opmaken, dan is het ook wel absoluut... absoluut uh, heb je dan ook niet de andere niet nodig? Eigenlijk is een als alleenstaande, alleenstaande moeder, als zij zouden leren de, de gevolgen, de, de producten van de kabbala, zouden zij gelukkig worden? Zouden ze niet eens een andere... Ja, ja soms misschien wel, komt er wel iets bij, bij de... ...kunnen ze wel een andere partner hebben... ...of weet ik veel... ...maar ze zouden ook zich niet ongelukkig voelen... ...dat ze alleen zijn. Als ze kinderen nog... ...een of meer kinderen hebben... ...alleenstaande moeder... ...alleenstaande vader... ...als je maar niet... ...als je maar weet dat je niet alleen bent... ...dat binnen jezelf ben je niet alleen... ...en dat is de ellende natuurlijk... ...van... van in, ...in het westen... ...in het oosten bij andere soorten alleen, ellende, ...maar het alleen, de ellende is... Dat men of mannelijk of vrouwelijk voelt zichzelf. De opvoeding is, is, is niet consequent. Maar de mens moet zichzelf die beide ontwikkelen. En dan ontwikkelen in zichzelf in elke toestand, kogma, bina en daad. Maken in zichzelf die daad. Nou, als je dat, dat ontwikkelt, dan, dan ben je op dat moment, straal je uit dat middelste, dat daad, dat, dat kennen. En, en, dat, en dat levert shalom, rust, sereniteit aan de mens. Leerlijk? Of je nou met partner bent, of zonder partner, of met vrienden, of zonder vrienden. Absoluut doet er absoluut niet toe. Leer? En dat is de voorwaarde. Eerst de mens moet leren zichzelf met zichzelf om te gaan. Eigenlijk met zichzelf, in zichzelf vinden die middeling. ja die daad. Eigenlijk voordat hij gaat trouwen of, of samen samenwonen, wat dan ook, hè? dan zal het hem lukken in, met de partner ook. Als een mens zichzelf in zichzelf de tweede kant niet vindt, dan zal het hem ook, het hem ook niet lukken met een partner. En nu maken we een pauze.